Opnieuw lijkt er een werkend coronavaccin. Het Amerikaanse medicijnbedrijf Moderna zegt dat hun vaccin... in meer dan 94% van de gevallen werkt en bijna geen bijwerkingen heeft. Nederland is druk bezig om het medicijn te bestellen. Al duurt het volgens minister De jongen nog wel even... voordat mensen een prik kunnen krijgen. Als, als de toelating is gedaan, kunnen we overgaan tot vaccinatie. We verwachten dat dat in de eerste maanden zal zijn van 2021. En we, we verwachten ook dat dat echt wel een, een, een lange tijd gaat bestrijken. Hè? Want je krijgt natuurlijk telkens verschillende leveringen. Vorige week zei fabrikant Pfizer ook al dat ze een werkend vaccin hebben. Beide vaccins zijn dus nog niet officieel goedgekeurd. Daarvoor moet het medicijn nog verder worden onderzocht. Met kerst zou het wel eens een stuk rustiger kunnen zijn in de ziekenhuizen, zegt de organisatie die in de gaten houdt hoeveel mensen met corona zijn opgenomen. Als deze trend van nu gewoon helemaal door zou zetten, uh -huh. zit je dan op ongeveer 900 patiënten. En dat biedt weer ruimte om echt de reguliere zorg uh, uh, goed op te pakken. Nu liggen er nog meer dan 2000 coronapatiënten in het ziekenhuis, maar afgelopen week nam het aantal met 8% af. Ook het aantal positieve tests daalde afgelopen dag weer naar bijna 4900, 576 minder dan de dag ervoor zeilmeisje Laura Dekker is opnieuw het water op. Tien jaar geleden ging ze op haar veertiende in haar eentje de wereld over. En daar was toen veel om te doen. Veel mensen vonden het onverantwoord. En dat was gedoe met de leerplichtwet. De rechter moest er toen aan te pas komen, maar uiteindelijk mocht ze dus vertrekken. Ontzettend blij. Echt uh, nou, helemaal te gek. Toen mijn vader's vertelde, vertelde hij het nogal nuchter. Dus ik had eerst iets van, nou, het is een grapje, maar nee, het was wel uh, echt... Uh, een van de mooiste momenten uit mijn leven. Ze zeggen dat ze tijdens die reis veel over zichzelf heeft geleerd en dat ze nu wil, dat nu wil doorgeven aan anderen. Ze heeft een grotere boot gekocht en is vanmiddag met een groep jongeren vertrokken voor een reis van zes maanden. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Misschien komt in het westen de zon er nog even door. Het is een graad of twaalf. Ook morgen is het grijs en kan het even regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht bij Julianadorf Zuid. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de N249 en de N99. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als ik tevreden ben, wordt mijn vader al te boos. straks maar We hebben goed nieuws, want Sinterklaas is weer in het land. En vandaar ook aan het begin van dit programma. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Jawel, goedemiddag Albert-Jan. Ben je ook zo blij dat Sinterklaas weer is? Nou ja, daar ben ik wel heel blij mee. Want het begon afgelopen week, maar was het nog wel heel twijfelachtig of we iets zou gaan halen. Hè? Ja, ja, ja. Want nee, dat klopt. De voorraad kolen, dat waren vier zakken kolen hadden ze nodig voor de boot om naar Nederland te komen. En bij controle bleek er dat er nog maar drie waren. Dus dat was nog even paniek. En uh, ook het kompas werkte niet helemaal. Dus hij stond op N, ja, naar het noorden. Maar ja, dan moet je nog een zwalk zien te vinden. Want dat is natuurlijk wel even moeilijk. Maar want... Dan zwalk je gewoon naartoe, toch? Of ik, niet? Welke kaart ik er ook bij gepakt heb, ik heb nergens een zwalk uh, te, tegengekomen. Maar goed, hij is in het land. Het nieuws uh, om te, uh, zojuist bevestigde dat... Dus wat dat betreft kunnen we in één zorg minder. Hij is er en uh, wat dat betreft is dat heel belangrijk. Ja, wij zijn er weer met uh, Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Goedemiddag. Hey. En uh, ja, hoe is jouw week geweest? Want uh, ja, er is wel weer het uh, een en ander gebeurd. En uh, ja, jij stond natuurlijk ook in het zonnetje als uh, mantelzorger. Hè? Want de ja. werk van de mantelzorger die zit er inmiddels op, uh, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. We hebben een hele mooie uh, VVV-bond gekregen van, uh, van uh, de zorginstellingen... Waar, die waar wij dus geregistreerd staan voor mijn schoonmoeder. Uh, van 25 euro. Dus die, nou, dat is netjes. er wordt in ieder geval aan ons gedacht. Maar het is af en toe best wel pittig, moet ik zeggen. Laten we er heel eerlijk in zijn. Uh, mantelzorg is best wel pittig. Voor mijn vrouw zeker, want... Die heeft daarnaast ook nog een baan, een fulltime baan. Dus het is pittig. Maar goed, het, het, het zij zo en uh, het wordt uh, gewaardeerd. Fijn uh, dat ze in het zonnetje zijn gezet, uh, de mantelzorgers. Ja. Dan nog uh, vanmorgen. Ik uh, werd uh, in één keer uh, opgeschrikt door een uh, NL-alert uh, die ik uh, ontving. Ja. Heb jij die ook gehad? Noordwijkerhout, hè? Ja, Noordwijkerhout, klopt. Ja, ik heb, tot, hem, ook, uh, ik heb hem ook gehad. Tot twee keer toe. En uh, ik denk ja, Noordwijkerhout en wij een uh, NL-alert. Hoe zit dat? Nou schijnt er iets met het uh, NL Alert systeem te zijn... dat uh, eigenlijk werd uh, noordwijk uh, gewaarschuwd. Maar dan kunnen ze niet voorkomen dat uh, plaatsen in de regio... dat die uh, zeg maar ook nog een uh, waarschuwing krijgen. Dus uh, niet alleen noordwijk maar de rest van de regio ook, dus daar zaten wij ook bij. Ik dacht dat het een beetje met de windrichting te maken had, maar goed. Dat yes. dacht ik ook, maar dit is dus de verklaring daarvoor. Oké, okay, nou, uh, vol programma weer uh, vandaag. Uh... Maar bij de tweede stond ik trouwens uh, bij uh, Apje Heijn. En <laughs> weet je wat het opvallende was? Uh, ik denk van ja, uh, heel veel mensen zullen toch wel dat NL Alert op hun uh, telefoon hebben. Ja. Dus hij ging in één keer keer uh, mijn telefoon, maar... Voor de rest hoorde ik helemaal bij niemand een NL Alerts. Dus... We hebben ons toch aangemeld voor de NL alert Of hoeft dat niet? Jawel, je moet je aanmelden. Oh. Dus, maar blijkbaar hebben heel veel mensen nog steeds niet op hun telefoon de NL Alerts. Dus, mocht je die niet hebben, dan uh, raad ik je aan om hem toch te installeren. Kijk even op nlalerts.nl nou, even na twee uur, wat gaan we doen vanmiddag, Gomes? Nou, als het goed was, had de kwalificatie van de Formule 1, heb ik het dan over in Turkije nu achter ons moeten liggen. Maar de Q1 is nu net pas afgelopen en het was nog best even spannend voor Max. Ja, hoe heeft hij het gedaan? Nou, hij, hij is door, maar Mooi. hij stond tot uh, op drie minuten voor het einde van de, want het blijft daar maar regenen, dus al twee uh, twee keer de rode vlag gehad, dus uh, het was nog even kilo kilo of iets zo wel zou gaan halen. Maar goed, het is gelukt. Wij volgen het voor u natuurlijk ook het komende uur. Wat gaan we het uh, allemaal doen? Uiteraard, rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Nou, hij zit er nog maar net. Maar ik heb die foto gezien. Dus ik denk dat die medio volgende week uh, alweer weg is. Want het is een prachtig beest. En deze hond, die luistert naar de naam Boef. En uh, die, uh, inderdaad, als u naar de website gaat van, van het dierentuin en u ziet Boef, dan smelt je bij die foto al. Het gedicht van de dag ja, het moet natuurlijk in het kader van Sinterklaas zijn. Hè? Dus we hebben een, een heel mooi gedicht. En wel de, het gedicht de Pietenblues. Zos Live ontbreekt ook niet om uh, vijf over half vijf. Want uh, jij mag deze keer een live concert. Uh, live registratie. Uh, uh, uitzenden uh, in, in de serie van ZosLife. Ik ben er nog niet helemaal uit, uh, Overt-Jan. Nee, dat klopt, dus het aanbod is groot. Hè? Ja, ja, ja, ja. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Ook in het eerste uur hebben we uh, een herhaling van het interview van onze collega Ben Zonneveld vanmorgen gehad met Allard Kalf. Want uh, tijdens Goedemorgen, Zandvoort. Want ook Allard Kalf komt uit met een biografie. Uh, dan uh, zijn er plannen voor uh, de, de, de herinstructurering van de boulevard Paulusloot. Maar dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Want uh, er schijnen 200 tot 250 parkeerplaatsen te moeten verdwijnen. Ook daarvoor hebben we straks aandacht in het eerste uur. Tweede uur hebben we natuurlijk... Uh, de KNRM bestaat 196 jaar. Dus dat is uh, een, een feestje waard. Uh, Ondanks de coronatijd. Daar staan we natuurlijk bij stil. En uh, het goede nieuws is dat uh, de Formule 1 uh, uh, van Zandvoort vrede gaat worden in september. En ook de milieuactivisten uh, uh, uh, zijn daar erg over te spreken. Okay. Da daarover in het tweede uur ook veel meer. Uiteraard een herhaling plus een samenvatting... van de dan verreden kwalificatie van de Formule 1 in Turkije... tijdens uh, PIT-report om kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En het luisteren kan onder meer via de nieuwe website zfmzandvoort.nl of onze CFM app En die is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. En dit is een leuke geik aan naar. En uh, hoeveel vond ik?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 in the morning Or just a dark blue landmine that will explode without a decent boldness De dame van Bluff en uh, die is weer terug in Hoever, vond ik, met Mad About You. Ja, twintig jaar geleden zong ik ook in uh, die band en uh, gelukkig uh, zijn ze weer helemaal terug. Daar hebben ze de oude single weer opgepakt en Mad About You, dat is dus meteen de nieuwe single van hun. Ik weet eigenlijk niet uh, hoe het komt, maar als de deskplaat van Alexander O'Neill draait, heb ik altijd wel de, uh, het idee dat we weer richting uh, de kerstdagen gaan. Nou, nou ja, dat komt er ook aan, hè. Dus... Dat klopt wel een beetje, zijn single size. En Alexander O'Neill, die is morgen jarig, Albert Jan, dan wordt hij alweer 67. Ach, de leeftijd. Ja, de leeftijd. Heb je mooi gezegd. <laughs> hey, het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Op ieder station van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij... staan continu een reddingsboot klaar om uit te rukken. Zo ook op de 196 e verjaardag van de organisatie. Normaal zetten we op zo'n dag donateurs in het zonnetje... maar helaas kan het dit jaar niet door de corona. Aldus Jan-Willem van de Bout, vrijwilliger bij de KNRM in Zandvoort. Verder in dit programma komen we hier nog op, uitvoerig op terug. En zoals gezegd, de boulevard Paulusloot gaat ook op de schop... en uh, het voorlopig ontwerp voor de herinrichting... lijkt bij veel zandvoerders in de smaak te vallen. Met veel groen, meer ruimte voor fietsers. Maar uh, dat er langs de boulevard ook 200, ruim 200 parkeerplaatsen gaan verdwijnen... vinden de ondernemers daar heel onverontrustend. Het zoeken van een parkeerplaats wordt als bijzonder storend ervaren... door onze gasten, al dus Peter de Rooij, eigenaar van het Strandpaviljoen Vogels. Dus daar maken we ons zeker zorgen over. Ook daar komen wij nog op terug.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 Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te geven. Burgemeester David Molenburg sprak afgelopen maandag met de leerlingen van groep 7 van de openbare basisschool De Duinroos over respect. Er werden veel persoonlijke verhalen gedeeld. De andere leden van het college van BMW praten pra afgelopen week met leerlingen van de andere basisscholen in Zandvoort. De internationale autosportfederatie, de VIA en Formule 1 Management, hebben in de, de kalender voor 2021 bekendgemaakt. Hierin staat de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort opgenomen van 3 tot en met 5 september 2021. Na 36 jaar keert hiermee de Formule 1 naar Zandvoort terug. De gemeente Zandvoort is blij dat de nieuwe datum nu bekend is. En hiermee kunnen de voorbereidingen voor een spectaculair raceweekend wederom worden opgepakt. De, nieuw, de nieuwe datum is later in het jaar dan de geplande race in 2020. Die stond gepland voor 1 tot en met 3 mei. Met deze nieuwe datum in september is de kans uh, het grootst... dat de race met publiek gereden kan worden, gelet op de coronamaatregelen. Ook uh, komt deze datum na de piek van de zomerperiode. Deze verlenging van het toeristenseizoen... biedt natuurlijk mooie kansen voor de Zandvoortse ondernemers. De front office van Zandvoort Marketing sluit op 1 januari 2022 haar deuren... Met de transitie van VWV Zandvoort naar Zandvoort Marketing begin 2018 is grondig onderzocht of het hebben van een fysiek informatiepunt de front office nog verantwoord was. VWV Zandvoort trok na die transitie in bij het Zandvoortsmuseum. Zandvoort Marketing heeft nu na een evaluatie geconcludeerd dat het sluiten van de front office onvermijdelijk is. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het uh, Zandvoors Nieuws in het Kort. Ook na te lezen onder meer uh, op onze ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de App Store, Play Store en de Windows Store. En ik vond het wel uh, mooi in de week van de respect, uh, Albert-Jan, dat jij het had over jong leren. Oh, jong leren? Ja, dat is weer wat anders, <lacht> jong, jong leren. <lacht> nou ja, oké, okay. dus dat kan ook uh, bij respect. Een beetje jong leren met drie balletjes of niet? Minimaal. Minimaal, oké. Okay. Als we dit programma Standwoord op zaterdag live uitzenden op zaterdagmiddag is Q2 van de kwalificatie aan de gang, uh, Albertan. Een, een, een mooi moment eigenlijk voor uh, Max Stappen. Want die doet het hartstikke goed op die uh, spekglade banen daar. Want hij is uh, 1,7 seconden los van de beide Mercedes die 2 en 3 staan. Ongelooflijk, ja. hè? Zou het met de bandenkeuze te maken hebben gehad? Nee, want we staan natuurlijk allemaal op wet. Alleen uh, ja, de, de Mercedes zijn voor, voor snelheid gebouwd en niet voor dit tactische spel wat nu aan de gang is. Ja, zo is het. En namelijk 3,5 seconden snelheid. Een, seconde sneller. Ja. Ja. een uh, mega prestatie van uh, Max uh, Verstappen en we wachten af, uh, uiteraard af uh, hoe dat allemaal uh, verder gaat verlopen. Eerst hebben wij zo dadelijk het uh, weerbericht, maar uh, we gaan uh, luisteren nu naar Sia. van uh, Sia en Shiptrails. Ja, we kijken nog even naar uh, Q2 van de kwalificatie. Die is inmiddels uh, zo goed als uh, voorbij. Max Verstappen keurig op P1. En uh, P2 zit twee seconden achter Emma liefste. Uh, dat is uh, zijn teamgenoot uh, Albon. En Lewis Hamilton op de derde plek op uh, bijna 2,5 seconden. Dat wat betreft Q2. We gaan lekker door naar uh, Q3 met de laatste tien. Kijk hoe dat gaat. Zie je maar eerst gaan wij onder andere door met het uh, microfoon weer weggooien. Dat of niet. Ja, ja, je valt weer weg. Ja, met het uh, weerbericht. Uh, vanmorgen was het wat bewolkt en lokaal kon het zelfs wat spetteren. Vanmiddag is het overwegend droog en vanuit het zuiden breekt de zon door. Of het in onze regio ook opklaart moet worden afgewacht. Het wordt een graad of 14 en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Vanavond neemt de bewolking weer toe en geleidelijk stijgt de kans op een beetje regen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen is het met ongeveer 15 graden zeer zacht. Normaal is het half november een graad of 9. Het is bewolkt en in de middag valt geruime tijd regen... en kan tot meer dan 10 mm vallen. Verder waait het flink met een krachtige harde zuiden tot zuidwestenwind. En maandag is het met 12 graden weer een stuk minder warm. Het weerbeeld laat een mix zien van zon, wolken en enkele buien... en het waait nog steeds stevig. De dagen erna blijft het licht wisselvallig. Daarbij is de kans op buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Aanvankelijk is het 13 graden, maar aan het eind van de week wordt het weer wat kouder. Volgende week is het hoogstens een graad of 8. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, tot zover het weerbericht voor de komende dagen. Ook na te lezen op www.ricoweer.nl. Www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je het dan En hier is YouTube. Dan zijn ze al met Q3 bezig, of niet? Jazeker. zeker. Ja, zeker. Oké, okay, hoe gaat het daar? De staat nog steeds één. Zijn teammaat staat erachter. Dus als ik al bong was, zou ik er een foto van maken. Ik bedoel, als tweede. En 3 Hamilton een vier. Troll. Maar goed, we hebben nog 11 minuten te gaan in Q3. Helemaal goed. Zo'n mooie single, hè? deze van uh, Eric Clapton en Change the World op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals, een hele goede middag. We zitten in Q3. Daarover straks veel meer, maar eerst gaan we weer door met het uh, nieuws. Want uh, ja, we hebben het erover gehad, hè? de boulevard. Daar zijn ja. de meningen over uh, verdeeld. Ja, uh, de uh, luisteraars in Zandvoort zijn, zoals we allemaal weten, erg verouderd. En met de herinrichting hoopt de gemeente Zandvoort wat meer internationale allure uit te gaan stralen. De boulevard Paulus Loot in Zuid is als eerste aan de beurt. In het schetsontwerp is de straat uh, onder andere ingericht als een fietsstraat... en verdwijnen er parkeerplaatsen aan de kant van de zee. En daar vallen natuurlijk de lokale ondernemers over. In theorie is het plan heel erg mooi, maar de praktijk gaat het anders uitwijzen... Aldus dus Thomas Kroon van Kroon, die al jaren een vaste stek heeft op de boulevard. Ook visverkoper Thomas Kroon vindt het weghalen van de parkeerplaatsen een slecht plan. Mensen zijn lui van aard en komen uh, nu eenmaal het liefst met de auto. Zo ook uh, Peter van de Roy van het strandpaviljoen Vogels die dat zo. ziet. Ik denk dat je als badplaats met zoveel toeristen niet zomaar 200 parkeerplaatsen weg moet doen. Zonder die te compenseren. De gemeente Zandvoort zegt wel de intentie te hebben om deze parkeerplaatsen te compenseren... door extra parkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats De Zuid. Uh, luistert u naar de uh, reportage die onze collega's van NHTV uh, maakten uh, over de boulevard, herinrichting van de boulevard Paulusloot-Zuid. De boulevard Paulusloot gaat op de schop. De gemeente heeft een ontwerp klaar liggen en wil volgend jaar beginnen met de herinrichting. En dat dit nodig is, daar is iedereen het wel over eens. Eigenlijk lelijker dan hoe het nu is kan het niet worden. Dus ik heb het plan helemaal ingezien en het is zeker een mooi plan. Het nieuwe ontwerp valt bij veel mensen in de smaak... met veel groen en meer ruimte voor fietsers... Maar het verdwijnen van zo'n 200 parkeerplaatsen aan de boulevard in Zandvoort-Zuid... vinden de ondernemers daar een slecht plan. Het zoeken van een parkeerplaats wordt als uh, bijzonder storend ervaren. En uh, daar maken we ons zeker zorgen over. Ik denk niet dat je in een kustplaats als hier met zoveel toerisme en dagjesmensen enzovoort... Uh, moet zeggen, nou we halen een x-aantal parkeerplaatsen weg... De ondernemers hebben het gevoel dat mensen die een kort bezoek aan het strand of de boulevard willen brengen, worden weggejaagd. We zien dat wij een hele hoop mensen hebben die graag eventjes ook naar het strand komen. Dus die niet per se zeggen we, nou we komen de hele dag, maar eventjes gewoon een kopje koffie, lunch. En dan het gemak van het bovenaan de boulevard parkeren als een enorme pre-ervaring. Uh, en daar vrezen wij echt wel voor dat als die, het aantal plaatsen wat nu weggaat, de 250, uh, die kant gaat het zeker op, dat we die functie uh, eigenlijk gaat verdwijnen of zich verplaatsen naar andere plekken aan de kust, uh, misschien wel Noordwijk. De gemeente Zandvoort wil dat bezoekers van de Zuidboulevard hun auto op parkeerplaats De Zuid gaan parkeren. Dat ligt achter de boulevard en is iets verder lopen. Parkeren op zo'n parkeerplaats heeft toch ook wat meer uh, voeten in aarde. Je moet een kaartje pakken, je moet daarna weer uitrijden, je moet uit je auto. Het is ook verder lopen, dus mensen die wat minder goed te been zijn... die, uh, ja, die moeten gewoon echt wel een aanzienlijk stuk verder lopen. Dus dat is, uh, ja, dat is echt niet hetzelfde, ondanks dat daar wel plek is... Uh, is het uh, de, echt een barrière om naar ons toe te komen, denken wij. De ondernemers hebben nog meer kritiek. Zo valt het verdwijnen van de vlaggen waarmee strandpavillons op de boulevard worden aangeduid in slechte aarde. Evenals het verdwijnen van de witte bankjes en de vele prullenbakken. We gaan nu van zeg maar 30 vuilnisbakken terug naar 3 vuilnisbakken. Bankjes worden gereduceerd. Je ziet eigenlijk onder zoveel mee te staan er wat bankjes. Dat wordt wel best wel minder. De oudere, senioren. Nu kunnen ze van bankje naar bankje lopen. Even lopen, een stukje zitten. Even, even uitrusten, weer een stukje lopen. Ja, en dat wordt dan wel allemaal wat lastiger gemaakt. In, in, in theorie, in het plan is het heel erg mooi. Maar de praktijk gaat anders uitwijzen. Ben ik heel erg bang. De gemeente Zandvoort laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat het gaat om een schetsontwerp... en dat de input van ondernemers in beraad wordt genomen voor het definitieve ontwerp. Begin volgend jaar zal de gemeenteraad hierover beslissen. Met uh, dank aan uh, NH Nieuws voor uh, deze reportage die ze gemaakt hebben... met uh, de ondernemers hier in Zandvoort, waaronder Thomas Kroon... van uh, uiteraard de viscar aan de boulevard.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 So don't stop, stop. Stop op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste door Justin Timberlake en Ken Stop the Feeling. Gevolgd door de nieuwe single van Snelle. En Thomas Akda en papa heeft weer wat gelezen. Dat gaat zeker een hele grote hit worden hier in uh, Nederland. Ja, we hebben een uh, jarige hier in Sanford, uh, albert Ja, de KNRM, uh, zoals we aan het begin van het programma ook al melden, uh, ziet. 196 e verjaardag in het water vallen, ondanks het drukste jaar in tijden. Het is een jaar terugkerende traditie. Jubilerende donateurs een speciale speld opprikken... en ze daarna meenemen op de reddingsboot. Dankzij hen kunnen we het redden, al dus van de schipper op de boot. Helaas sturen we dit jaar het geschenk per post... om te voorkomen dat we ouderen belasten of besmetten. Zelf is Jan Willem al 19 jaar vrijwilliger bij de KNRM in Zandvoort. De organisatie draait bijna volledig... ...op vrijwilligers en ontvangt geen overheidssubsidie. Daardoor zijn trouw donateurs levensbelangrijk voor het, uh, de reddingsmaatschappij. Zij hebben zelfs de geuzennaam redders aan de wal gekregen. In de nu volgende uh, uh, reportage van NH-TV uh, uh, komt Jan Willem aan, bod als, uh, aan, aan het woord... ...als wel ook uh, Dirk Schouten, donateur van de KNRM. Een dichte deur en geen redder te bekennen. Ook de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij werkt in deze tijden zoveel mogelijk vanuit huis. Ook al staat vandaag hun verjaardag op de agenda. KNRM is 196 jaar jong, dus wat dat betreft zijn we up en running. De verjaardag van de reddingsmaatschappij is normaal gesproken de dag om donateurs in het zonnetje te zetten. De organisatie krijgt namelijk geen overheidssubsidie en is dus afhankelijk van giften. Dankzij hun kunnen we redden en uh, helaas uh, sturen we dit jaar het geschenk per post om uh, uh, toch uh, in de KNRN-bubbel te blijven en uh, de, de ouderen niet te belasten of eventueel te besmetten. Zo doet het, ben ik. Misschien wel vanaf 1978, 79, 80 ben ik lid geweest. Rick Schouten uit Haarlem is zo'n donateur die al jaren de KNRM steunt. Ook nu hij zelf niet meer op het water te vinden is. Ik vond het eigenlijk niet meer als normaal dat als je op groot water zeilt... dat je dan lid bent van een brigade, van een vereniging... die jou, als je in nood komt, kan helpen, kan redden. En die functie bleek dit jaar ook bij de afdeling Zandvoort weer vaak nodig. Nou, ik denk dat wij uh, uh, dit jaar wel de meeste acties hebben gedraaid van de afgelopen 15 jaar. Dus dat uh, is een aardige toename, ja. En het valt me op dat dit jaar heel veel zwemmers uh, uh, aan de Noordzeekust uh, zijn geweest... die eigenlijk normaal gesproken niet aan de kust komen. En toch uh, uh, raar staan te kijken hoe de Noordzee stroomt, uh, hoe de zee uh, keer kan gaan... En uh, uh, ondanks dat het mooi weer is, tot die uh, zee toch gevaarlijk is. Eet jij vandaag nog wel zelf even een appeltaartje of zo om het te vieren? Nee, ik, uh, nee, ik uh, zie het gewoon als een uh, gewone werkdag. Uh, uh, vandaag beschikbaar uh, uh, voor mijn werkgever. Maar tegelijkertijd waakzaam voor de camera. En dat was uh, tot slot uh, schipper Jan uh, Willem van Bouts uh, van uh, inderdaad de KMRM Zandvoort. 196 jaar uiteraard. Uh, ook namens CFM van harte gefeliciteerd... En wil je ook donateur worden, want we horen ook een donateur aan het woord. Dan ga je naar knrm.nl en zoek station Zandvoort op. Daar staat ook op hoe je donateur kan gaan worden. Lekker, De muziek uit de jaren 80 op de Zomvoorts Radio. Je hoorde, aha, in Ja, we zouden in dit uur eigenlijk het interview van vanmiddag met Albert Kalf herhalen... wat bij Goedemorgen Zomvoort was. Maar dat gaan we verplaatsen naar twee uur, dus dat hoor je zo dadelijk... het interview met Alert Kalf. Daarvoor in de plaats, de KNRM, 196 jaar, wil je donateur worden... KNRM Zandvoort, zoek dat even op op Google. En uh, daar staat ook bij hoe je donateur kan gaan worden, uiteraard. Ook namens CFM van harte gefeliciteerd. Beetje vrij vreemde zaterdagmorgen trouwens. We begonnen vanmorgen met een NL-alert. In één keer ging je telefoon flink te keer voor een brand in Noordwijkerhout. Bij een sporthal, een brand met heel veel rook. En vanwege het systeem van NL-alert werden ook wij hier in Zandvoort daarvoor uh, Terwijl er eigenlijk hier uh, niks uh, aan de hand was. Maar in ieder geval, tot twee keer toe hebben we die waarschuwing gekregen. Maar dan weet je ook waarvoor die was: he, die waarschuwing op je telefoon vanmorgen. Voor een brand in uh, Noordwijkerhout bij een uh, sporthal. Uh, al daar wel een hele grote brand hoor, die daar uh, plaatsgevonden heeft. We gaan op naar nieuws en weer van uh, drie uur met uh, Mellekin.